11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Het kabinet houdt nadrukkelijk rekening met extra bezuinigingen. In de miljoenennota zegt het dat het ingrijpt als het begrotingstekort te veel oploopt. Volgens het kabinet komt de grens gevaarlijk dichtbij. Het was de bedoeling dat de miljoenennota morgen openbaar zou worden, maar door een fout kwamen de stukken vandaag al op een website van de Rijksoverheid te staan. Volgens premier Rutte had dat niet mogen gebeuren en zat de fout bij een extern bedrijf. De algemene toon van de miljoenennota is somber. Ook inclusief alle bezuinigingen geeft het kabinet aan het eind van deze kabinetsperiode nog steeds meer uit dan het binnenkrijgt. De koopkracht daalt volgend jaar opnieuw volgens het Centraal Planbureau met gemiddeld 1%. Om de gevolgen voor zwakke groepen te beperken stelt het kabinet extra geld beschikbaar. Nadat de miljoenennota openbaar was geworden, publiceerde het kabinet ook de afzonderlijke begrotingstukken. Het kabinet is onder meer van plan aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn in 2015 uit het basispakket te halen. Een paspoort is in de toekomst tien jaar geldig in plaats van vijf jaar. Verder staat in de begroting dat defensie door de bezuinigingen volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. In het buitenlands beleid wordt minder geld uitgetrokken voor noodhulp. De oppositie heeft scherpe kritiek op de miljoenennota. Volgens PvdA-leider Cohen pakken de plannen van het kabinet... slecht uit voor kwetsbare groepen. Het komt erop neer dat je 100 euro pakt en een tientje teruggeeft, zegt hij. De SP spreekt van een keiharde, kille bezuinigingsoperatie. De regeringspartijen VVD en CDA staan in grote lijnen achter het kabinet. Volgens VVD-fractievoorzitter Blok bezuinigt het kabinet terecht... maar zorgt het er ook voor dat Nederland geld kan blijven verdienen. PVV-leider Wilders vindt dat het kabinet zijn best doet... om de pijn voor met name de middeninkomens te verzachten... maar spreekt wel van een eurofiele begroting. GroenLinks, PvdA en SP in de Tweede Kamer... hebben een motie van afkeuring ingediend... tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. De partijen zeggen dat het onduidelijk is... wat nu precies de gevolgen zijn... van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget... en dat de staatssecretaris eerdere toezeggingen niet waarmaakt... De motie zal het niet halen, want de meerderheid steunt de staatssecretaris. Die meldde vandaag dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen... maar dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt... voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Veldhuizen van Zanten zei vanavond dat wie zijn pgb verliest... recht op zorg houdt. De vijf belangrijkste centrale banken in de wereld komen gezamenlijk in actie... om te voorkomen dat Europese banken zonder dollars komen te zitten... De Europese banken kunnen tot het eind van het jaar ongelimiteerd dollars lenen bij de centrale banken. De Europese banken hebben de laatste weken een groot probleem om aan dollars te komen. Dat komt omdat de Amerikaanse fondsen die het geld altijd verstrekken steeds minder vertrouwen hebben in de Europese banken. Ze lenen hun geld liever ergens anders uit. IMF-directeur Lacarde heeft opgeroepen tot gezamenlijk en stevig ingrijpen om te voorkomen dat de wereldwijde financiële crisis erger wordt.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 Het ziet er naar uit dat de troepen van de nieuwe Libische machthebbers de slag om Sirte zijn begonnen. Dat is een van de laatste bolwerken van Gaddafi. Het is ook zijn geboorteplaats. Volgens een woordvoerder van de Nationale Overgangsraad hebben de troepen de buitenwijken bereikt. Het lukte eerder deze week niet Sirte te naderen. Dat de troepen daar nu wel in zijn geslaagd wordt een doorbraak genoemd. Een Franse zakenman zal de boetes betalen van Nederlandse vrouwen die vrijwillig een boerka dragen. Rachid Nekka zegt dat het boerka-verbod in strijd is met de Europese grondrechten. Om die reden betaalt hij ook al de boetes in andere landen. Minister Donner wil een boete van maximaal 380 euro voor het dragen van een boerka. In de eerste ronde van de Europa League hebben AZ en PSV gewonnen en heeft FC Twente gelijk gespeeld. AZ versloeg thuis het Zweedse Malmö met 4-1. PSV won in Eindhoven met 1-0 van Legio Warschau uit Polen en FC Twente Fulham in Engeland werd 1-1.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 En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht... staat tussen Afrit den Dolder en de Uithof twee kilometer file. En dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan...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 was dat met The Worker. Ja, de werker. Wat zou die van de miljoenennota vinden? Ja, want wat dacht u wat? Daar gaan we het over hebben, deze uitzending. Het ding werd vanmiddag namelijk al een dag voor de officiële openbaring... gezellig rondgetwitterd. En dus kan onze Haagse verslaggever Hans Andringa... zo meteen al de balans opmaken. Hoe gaat het met ons? Waarom niet? Wie gaat dat betalen en hoe dan wel? Partij van de Arbeid, fractievoorzitter Cohen, geeft vervolgens zijn commentaar... en daarna in ieder geval ook zijn VVD-collega Stef Blok. En het zou zomaar kunnen dat er nog meer fractievoorzitters aan het woord komen. Maar dat weten we nu nog niet, zoals we ook nog niet weten... of we het dus nog over de spannende verkiezingen in Denemarken gaan hebben. In ieder geval zoomen we wel in op twee beleidsterreinen uit die miljoenennota. De sociaal-economische paragraaf nemen we door met Jaap Koelewijn. Hij is hoogleraar Finance aan uh, Nijenrode. En de zorg, waar het ook het komende begrotingsjaar weer hoest aan toegaat... met stijgende kosten en forse bezuinigingen... bespreken we met NOS-zorgredacteur Rinke van der Brink. En om vijf voor twaalf aan Frits Wester de vraag... wie er nu eigenlijk de primeur had vanmiddag. Dat dus allemaal zometeen na het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag, 15 september. De miljoenennota ligt op straat. Helemaal in zijn geheel. In zijn geheel. Potverdorie. Ja, de miljoenennota ligt op straat. Na kinderlijk eenvoudig speurwerk. Een stomme fout, zegt het ministerie van Financiën. Dat de miljoenennota bijna een dag te vroeg per ongeluk online is gezet. Opnieuw kon het kabinet dus niet voorkomen dat de miljoenennota is uitgelekt. En dan ook nog op zo'n knullige manier. Ik heb gekeken naar uh, waar de miljoenennota vorig jaar stond. Dat was miljoenennota.prinsjesdag2010.nl. En ik heb 2010 naar 2011 veranderd. Via Twitter verspreidde dat nieuws zich razendsnel. De grote vraag is natuurlijk hoe het kon gebeuren. Minister Donner weet het. Er moet iemand dat ding op die site gezet hebben... Inmiddels is duidelijk dat het een menselijke fout is van een computerbedrijf. De Kamer is verbijsterd dat de ICT van de overheid opnieuw een puinhoop blijkt. Dat is natuurlijk een flater. Je gelooft je over niet. Het is een dag te vroeg. Het is natuurlijk echt een woonvertoning. En ik vind het dom. En voor de inhoud hebben veel partijen ook al geen goed woord over. Het is inderdaad een keiharde kille uh, bezuinigingsoperatie. Het is echt een beetje, je haalt 100 euro weg en dan geef je 10 euro terug. Dat is een hele eurofiele miljoenennood. In ieder geval het stukje wat ik gelezen heb. En dat steunen we natuurlijk voor geen jota. Het is één grote lijst van gebroken beloftes. En dus het hele verhaal wat het kabinet steeds wil maken... van wij gaan orde op zaken stellen, dat blijkt haagse bluf. Behalve bezuinigen wil het kabinet ook de boerka verbieden. Vrouwen die toch zo'n gezichtsbedekkend gewaad dragen krijgen 380 euro boete. Een Franse zakenman gaat de bekeuringen betalen. Les femmes me de sur internet. Want die zakenman vindt dat een burka verbod in strijd is met de Europese grondrechten. Hij heeft 1 miljoen euro opzij gezet voor de boetes. Ja, dit is geen gejuich voor popsterren of sporthelden... maar voor de Britse premier Cameron en zijn Franse collega... de president, althans Sarkozy. De Libische stad Benghazi ontplofte bijna van vreugde... bij het zien van de aanjagers van de NAVO-acties in het land. Ook Sarkozy is blij. Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France en la Libye! En volgens de Libische Overgangsraad is nu ook de slag begonnen om Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Waar de kolonel zelf is, blijft onduidelijk. Premier Cameron benadrukt nogmaals dat zijn rol is uitgespeeld. The message, I think, to Gaddafi en al die mensen die nog arms op zijn behalve is: het is over. Give up. Het gesjoemel met diploma's bij Hogeschool in Holland kost 470 personeelsleden hun baan. Daar hebben zich door de toestand voor komend jaar veel minder studenten ingeschreven. Daar hadden we in de afgelopen maanden ook wel rekening mee gehouden. Dat is uiteindelijk min 30 procent. Alleen al om die reden moet je reorganiseren, want je hebt minder middelen beschikbaar. Bovendien wil de Hogeschool de kwaliteit van de lessen weer beter maken. En daar is ook geld voor nodig. Vooral ondersteuners vliegen eruit. Het merendeel zal in het niet personeel zijn. Dus we proberen het onderwijs juist te ontzien... omdat we dat heel krachtig willen ontwikkelen. Tot slot nog even terug naar Den Haag. Naast alle verbazing, boosheid en ongeloof... zijn er gelukkig ook nog de koele kikkers van het kabinet. De hele miljoenen nota zat al online. Zo, dat betreur ik. Dat is ook wat. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen... Gelezen in de krant door Trudy Vendrich. En natuurlijk ook in de ochtendkranten alle aandacht voor de miljoenennota... die vanmiddag zomer ineens digitaal op straat bleek te liggen. Het kabinet gaat vol op het orgel der bezuiniging, kopt de Volkskrant. Hoewel het regeerakkoord een topprioriteit beloofde... betaalt de kostwinner de rekening, briest de Telegraaf. Volgens Trouw komt minister Jager de twijfelachtige eer toe... de somberste miljoenennota sinds de laatste decennia te hebben geschreven. Spits verwoordt de conclusie van de oppositie. Veel bezuinigingen op de verkeerde dingen met weinig resultaat. Het AD vindt het vreemd dat alle politieke leiders direct hun mening klaar hadden... zonder dat ze de begroting al gelezen konden hebben. En het ons dagblad ziet nog een lichtpuntje... in het feit dat het kabinet gezinnen met kinderen tegemoet komt. In Trouw reageert moslima Shaida Nasai op de boete die minister Donner wil opleggen... voor het dragen van een boerka. 380 euro komt erop te staan. Donner vindt een boerka niet passen in de open Nederlandse samenleving... die uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Shaida voelt zich aangevallen. Ik doe alles wat een normale Nederlandse vrouw ook doet, zegt ze. Shaida spreekt de taal, ze rijdt auto en ze eet patat en kaas. Tijdens haar werk als receptioniste doet ze haar gezichtssluier af. Onder elke boerka zit een individu. Ook al zien we er hetzelfde uit, legt Shaida uit in trouw.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 Gemiddeld komt het erop neer dat de daklozen één keer in de vier dagen aan de straat zijn overgeleverd. En de nachtopvang noemt de, de bingo de meest eerlijke manier van loting. En er komt in de kranten natuurlijk ook opnieuw de ICT-beveiliging aan de orde. Opnieuw is gebleken hoe knullig de ambtenarij omgaat met belangrijke staatsstukken... en hoe slecht de beveiliging daarvan is geregeld, schrijft de Telegraaf. Dit geknoei toont aan hoe welig het amateurisme tiert bij de overheidsdiensten. Het is volgens de krant dezelfde overheid die steeds meer wil weten over het gedrag van de burgers terwijl de gegevens blijkbaar niet veilig zijn. Maar de krant vindt het nog pijnlijker dat het kabinet tot dinsdagmiddag het beleid niet kan verdedigen. Dan kan pas, dat kan pas nadat de koningin de troonrede heeft uitgesproken. En het ICT-bedrijf dat door het ministerie van financiën was ingehuurd om de miljoenennota online te zetten, schaamt zich kapot, schrijft Spits. Het bedrijf zegt dat ze zullen leren van de fout. Maar van de dubbele lading die de welkomsttekst op hun homepage heeft gekregen, zullen ze voorlopig niet afkomen. Daar staat. Met onze expertise op het gebied van internet en interactie... maken wij uw jaarverslag, kwartaalbericht of jaarplan optimaal toegankelijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. was Diane Broomfield met voelen. Ja, daar was hij dus vanmiddag opeens gezellig op Twitter de miljoenennota. Hans Andriega in Den Haag. Verbazingwekkend is het niet, want het gebeurt altijd, maar weer uitgelekt. Hoe kon dit nu weer? Ja, het was wel uh, verrassend, want dit jaar ging het toch weer net even anders dan vorige jaren. Uh, meestal is het de pers die wel op de een of andere manier de stukken boven tafel krijgt. Maar nu ging het via het ministerie van Financiën. Ze dachten van, laten we eens gaan proefdraaien, die stukken alvast op internet zetten... Maar het bedrijf die daartoe de opdracht had gekregen... die uh, zette dat op een verkeerd plekje op internet neer... waardoor het heel makkelijk toegankelijk was. Trouwens, dat bedrijf heeft wel uh, zijn eigen beloftes waargemaakt. Want als je naar de website gaat, dan ja. schrijven ze... met onze expertise op het gebied van internet... maken wij uw jaarverslag of jaarplan optimaal toegankelijk. Ja, dat nou, dat, had, dat is gelukt. Dat hadden wij ook al opgepikt. Dat heb ik net in het krantenoverzicht uh, voorgelezen. Maar dat is in ieder geval gelukt, ja... Dus uh, vanmiddag was het opeens bal bij jullie op de redactie om tien voor vier? Uh, ja, want dan krijg je een mailtje binnen van uh, de miljoenennoten staan op het net met een linkje erbij. En dan denk je van uh, ja, inderdaad, daar staat het. Dat zal wel een foutje zijn. Het zal snel verdwenen zijn binnen een paar seconden. Maar ja, dan ga je dus heel snel 7 en je geeft een printopdracht. Maar als je dat met een halve redactie tegelijk aan doet... dan krijg je dus als eerste... Loopt CL, vast, dan loopt ja. alles vast. <laughs> ja. Grote chaos. Maar goed, ja. het stuk was er en het bleef er ook. Ja, en dus heb je het nu gelezen? Wat is de toon van het stuk? Nou... Um... Ja, somber, somber, somber. Uh, als je kijkt wat de analyse is, want daar begint het eigenlijk mee. Het is een, heel veel pagina's worden besteed om uh, te analyseren... wat voor situatie Nederland nu zit, waar Europa in zit, waar de economie in zit. Ja, en dan zie je toch wel dat alles zijnde op rood staan. We zitten nog steeds met die eurocrisis, met uh, de slechte ontwikkeling in de wereldeconomie. En schrijven ze ook, het herstel zal waarschijnlijk wel langzaam gaan. Hm. Nou, de afgelopen jaren heeft de overheid heel veel geld geïnvesteerd... extra om die economie maar niet al te zeer te laten krimpen. Dus daar is uh, de schuld uh, mee opgelopen. We krijgen waarschijnlijk ook een groei van de werkeloosheid. Minder belastinginkomsten. Nou ja, kortom, uh, dat is allemaal niet goed. En veel van die dingen die weet je al wel. Maar als je dat zo pagina na pagina bij je binnenkrijgt... dan, ja, dan kan je eigenlijk ook niet meer aan de conclusie... Uh, Omtrekken. We staan voor hele zware tijden. En dat is het beeld dat het kabinet voor ons heeft. Ja, en wat is dan eigenlijk het, het belangrijkste cijfer? We, we wisten al dat het begrotingstekort uitkomt op 2,9... in plaats van de verwachte 2,2. Dat is maar net onder die 3% waar we van Europa onder moeten blijven. Staat dat nu ook zo in de stukken? Ja, die cijfers die staan er ook inderdaad in. En uh, ja, die 2,9 dat is maar heel vlak onder die 3%. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van het is al 3%. Maar als dat zo is, dan moeten dus extra bezuinigdelen. Gaan, uh, gaan worden. Dus dat houdt in dat die 18 miljard die nu in de boeken staat, die, die moeten nog eens een keer uh, verhoogd worden met 5 miljard. Nou, het CPB en een heleboel economen die kunnen natuurlijk ook wel uitrekenen als je nog meer gaat bezuinigen, loop je ook het risico dat je de economische neergang juist versterkt. Dus ja, dan komt het probleem, dan komt de politiek... en wij allemaal toch wel al in de problemen. Wat ga je doen? Laat je de schulden weer oplopen? Of neem je het risico dat het economisch... voor langere tijd heel erg minnetjes wordt? Ja, maar ook duidelijk is dat er ondanks de bezuinigingen... nog steeds een tekort is dus. Ja, we geven nog steeds uh, even kijken hoeveel miljard was het ook alweer. Ruim 17 miljard uh, te veel uit. En dat is dus ook de reden waarom het kabinet uh, wel vasthoudt aan die bezuinigingen. En daar worden dus ook uh, harde keuzes voor uh, gemaakt. Veel van die maatregelen die weten we al wel. Maar ondanks uh, dat blijft het uh, tekort nog steeds groot. En dat heeft onder andere te maken met de nog steeds uh, stijgende uitgaven van uh, de zorg. Als er meer mensen werkloos worden, dan gaan ook de uitgaven in de sociale zekerheid omhoog. Dus dat zijn allemaal negatieve ontwikkelingen die ervoor zorgen dat een deel van de bezuinigingen toch weer het risico loopt ongedaan gemaakt te worden mm -hmm. door alle negatieve gevolgen. Ja. Nou, nou vielen mij vooral twee dingen op. Het kabinet probeert de lage inkomens uh, te ontzien. En het niveleert een beetje door midden- en hogere inkomens meer te laten betalen. Dat zijn we niet gewend van de VVD. Nee, dat zijn we zeker niet uh, gewend. Uh, je zou dat eerder dan nog verwachten bij, uh, bij het CDA. En natuurlijk uh, de PVV wil het ook goed doen voor Henk en Ingrid. En zij hebben toch wel uh, gedaan gekregen bij de onderhandelingen hoe het nu verder moet. Dat je niet alle bezuinigingen kan afwentelen uh, op uh, de lage inkomens, Dus dat dwingt ook wel om naar andere mogelijkheden te kijken. En daarom heeft ook de VVD gezegd van... ja, want als wij al die bezuinigingen op die zwakste groepen gaan afwentelen... dan gaat het daar wel heel erg slecht mee. En dat moeten we gewoon niet doen. Dus het vreemde beeld ontstaat nu. Want nivelleren is toch vaak een linkse oplossing voor uh, problemen. Dat nu dus een rechtskabinet dat gaat doen. Waardoor ja. de omstandigheden... Kan het bijna niet anders wil je die bezuinigingen gaan halen en wil je toch nog geld voldoende binnenkrijgen. Maar is dat dan ook omdat de druk van die andere twee partijen, CDA en PVV, zo groot is dat de VVD nu uh, op zijn Joop ten Eijls gaat nivelleren? Nou, of het er helemaal op zijn Joop den huis gaat, dat weet ik niet. Nee, maar, zijn mijn woorden. Ja, maar het is wel zo dat... dat uh, kijk, het CDA en uh, de PVV, die, en zeker de PVV... die hebben natuurlijk uh, uh, wel min of meer de stekker van uh, dit kabinet in handen. Want ja, als ze er niet uitkomen met z'n drieën... dan kan altijd iemand zeggen... Uh, ik vind het zo wel willetjes, Ik haal onvoldoende binnen wat ik beloofd heb aan mijn kiezersgroep... en hier trek ik de grens. Nou, dat debat, dat zal de komende... Uh, maanden, een jaar, zeker nog in felheid enorm gaan toenemen... als blijkt dat het allemaal tegenvalt. Nu hebben ze dus gered door in elk geval uh, de hogere inkomens... meer te laten betalen tegen de traditie van de VVD in. Ja, maar, maar ook nu uh, stevige bezuinigingen. Hè? De eerste 6 miljard van die, die beroemde 18 miljard, waar gaan de klappen vallen? Nou, dat zal voor niemand een uh, verrassing zijn. Want dat is ook wel iets dat even gezet, gezegd moet worden. Je leest dan de miljoenennota en je kijkt daarna... Heel veel echte nieuwe dingen staan er niet in. Want de afgelopen maanden en weken hebben we het meeste allemaal zo voorbij zien druppelen... aan allerlei besluitjes en voornemens die er waren. Mm -hmm. En dat wordt inderdaad bevestigd. Nou, wat zijn de grootste uitgaven van de overheid? Dan kan je denken aan sociale zekerheid en dan kan je ook aan de zorg denken. Die groeit nog steeds, ondanks het feit dat er de komende jaren zo'n 15 miljard euro extra naartoe gaat... Yeah. Dus de PGB's, de zorgtoeslag, de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg... dat zijn allemaal sectoren die heel veel geld kosten. De premieverhoging voor de ziektekostenverzekering... dat zijn allemaal zaken die allemaal doorgaan... die allemaal op Prinsjesdag officieel naar buiten komen. En daar gaan dus ook de grootste klappen vallen. Ja, nou, dat, dat andere toverwoord altijd, de koopkracht. We, we wisten eigenlijk al dat uh, die er gemiddeld 1% op achteruit zou gaan. Weten we nu meer? Ja, we weten wel meer, want uh, nou, de verschillen zijn niet zo heel erg groot. Want als je kijkt naar uh, mensen met uh, wat lagere inkomens... die gaan er dan zo gemiddeld... Drie kwart procent op achteruit. Uh, de 65-plussers staan keurig netjes op die 1 procent. En uitkeringsgerechtigden die uh, iets boven het uh, minimumloon zitten of daaromheen cirkelen, die gaan gemiddeld min 1 uh, 1 en een kwart procent in de min. Kortom, uh, die 1 procent geeft wel aardig weer hoe de koopkracht uh, zal gaan. Maar ja. ook dat is een getal dat kan natuurlijk heel erg veranderen als het economisch allemaal tegenvalt en de inkomsten. Uh, of er zal nog meer bezuinigd moeten worden. Ja. Even tot slot. Uh, Geert Wilders was blij met beperking van immigratie en uh, uh, hogere minimumstraffen. Wat, waar gaat dat over? Ja, nou ja, precies wat je zegt. Er worden dus uh, bepaalde grenzen getrokken om uh, migratie zoveel mogelijk te ontmoedigen. Uh, allerlei extra kosten die er gemaakt worden voor uh, reïntegratie, daar wordt ook nog het een en ander ingesneden. En uh, wat hem vandaag in elk geval niet beviel... dat is toch wel de grote nadruk die deze miljoenennota legt op Europa. Want hij zegt van ja, je leest zo die eerste pagina's... en het is allemaal Europa, Europa. Maar dit kabinet weet dus heel duidelijk dat het lot... de toekomst van Nederland ligt binnen de Europese context. En dat is niet om maar binnen de Nederlandse dijken te blijven kijken. En dat is iets wat je heel duidelijk hierin leest. Oké, okay, Hans-Andringa, dank je wel voor deze eerste doorbladering van die nota die uh, dus zomaar vanmiddag een paar minuten voor vier uh, op straat lag. Ja, meneer Cohen, u zat te vergaderen en u werd eruit gesleurd. Nou ja, u zat inderdaad te vergaderen, maar u weet hoe dat gaat. Al die iPads die er dan op een gegeven moment zijn, dus hupsakee, daar kwam die aan. En ja. toen begon het bij ons natuurlijk ook als een razende te lopen. Ja, toch, toch wist u al heel snel dat u er niet blij mee was. Jazeker, en, en dat is net ook al gezegd. Heel veel van de maatregelen, die waren natuurlijk al bekend... En het zijn ook precies die maatregelen waar ik me ook de grootste zorg over maak. Want die raken vaak kwetsbare mensen het meest. En als het gaat over het persoonsgebonden budget. Als het gaat over de bezuiniging op de AWBZ of op de geestelijke gezondheidszorg. Het passend onderwijs. Als het gaat over chronisch zieken en gehandicapten. De kinderopvang. Jeugdzorg. En dat zijn als hoef maar een paar van die maatregelen bij één en dezelfde persoon terecht te komen. Die komen enorm in de problemen. Ja. En dat is ook wat het stapelen van deze, van, van, van deze maatregelen. Ja, dat is waar ik ook al eerder bij het kabinet aandacht voor heb gevraagd. En waar ik tot nu toe in de in Nota niks over heb gelezen... wat het kabinet dan nou mee gaat doen. Maar ik hoor net ook van ja, Hans Andringa... Ja, ja. en ik heb het ook al van anderen, ook van uw collega Pechtel bijvoorbeeld gehoord. Uh, het kabinet gaat nivelleren, daar moet u toch blij mee zijn? De, de lagere inkomens worden ontzien als het gaat om de inkomenspolitiek. Nou, als je daar blij mee bent, ze pakken dus wel de middeninkomens... en ze laten de rijken lopen. Zo zit het ook nog wel even in elkaar. De rijken lopen, het hoge belastingtarief uh, gaat naar een lagere schaal... waardoor Zeker, mensen je... eerder hoge belasting gaan betalen. Maar wat je dus ook zou kunnen doen, dat is dus diegene die nog zijn om die nog een hogere schaal te kunnen geven... zoals wij al in de tijd in ons verkiezingsprogramma hebben voorgesteld. En wat je de afgelopen tijd ook in andere landen hebt gehoord... dat echt rijke mensen hebben gezegd... nou, in deze omstandigheden willen wij wel wat meer betalen. Niets daarvan. Maar die extra steun voor lage inkomens... bijvoorbeeld door uh, uit het kinderbudget lage, lage inkomensgezinnen... Uh, wat te ondersteunen, 100 miljoen extra voor de bijzondere bijstand... Zeker, dat gebeurt allemaal. Maar ik gaf u net ook wat waar het kabinet allemaal op bezuinigt. Maar dat zijn echt miljarden die daar uh, rondgaan. En, die, en uh, die, die maatregelen die u noemt, ja, dat, die, die zijn er ook. Maar het, het lijkt er echt een beetje op. En ik, zo heb ik het vanmiddag ook al gezegd. Het is, uh, je pakt 100 euro af en je krijgt er 10 terug. Maar die 100 euro die, die, die afgepakt wordt... die wordt, uh, zoals u net zei, misschien bij bepaalde groepen afgepakt... waar dan gestapeld wordt. Maar toch niet over het geheel bij de lagere inkomens. Dat beeld van nivelleren en zorgen dat, dat de lasten... een beetje eerlijk verdeeld worden... wat niet heel specifiek voor de VVD is, maar wat ze zelf toegeven... dat klopt toch gewoon? Ja. Wel, maar, het, maar waar het dus toe leidt is dat, het, dat er een zekere of iets meer gelijkmatigheid in zit. Maar als het gaat over die al die maatregelen die ik net noemde, ja, nou daar, wordt, daar worden allerlei verschillende mensen door getroffen. Maar ik ben bang dat die ook heel vaak terechtkomen bij mensen die het toch al helemaal niet, niet makkelijk hebben. En zeker bij mensen die nou juist ook met hulp van al die maatregelen die we vroeger hadden en die nu waar nu zo op gekort worden, daardoor nog een beetje behoorlijk leven konden hebben. Ja, maar. Um... Hoe moet het dan wel? Want er moet wel bezuinigd worden. We zitten met een begrotingstekort van 2,9. Dat is een tiende procent onder uh, wat we nog mogen van Europa. Nou ja, u hebt, u hebt uh, dat werd net ook al gezegd, ook uh, gehoord hoe uh, een, een economen, de economen van het Centraal Planbureau ook hebben gezegd. Pas nou op met extra bezuinigingen hè, in een krimpende economie. En waar je dan nog weer verder gaat bezuinigen, dan heb je kans dat die economie daardoor nog verder krimpt. En daar wordt ook in het, in het stuk hè, de macro-economische verkenningen. Uh, daar wordt ook een vergelijking gemaakt met de jaren 30, waar die maatregelen nou juist tot een veel ergere crisis hebben geleid. Maar we kunnen dus rustig over die 3% heen gaan. Wat u nou betreft. ja, je moet, je, kijk, er zijn ook andere mogelijkheden. Je zou ook inderdaad kunnen zeggen dat je dan de lasten verhoogt. Dat je, ja, leuk is het niet, maar dat je belastingen verhoogt. Dit kabinet heeft uh, ook de vennootschapsbelasting verlaagd. Eh, waardoor we nou een van de allerlaagste belastingen op dat terrein hebben... ja, die mogelijkheden zijn er ook. En als je dan zegt dat is niet leuk, dan ben ik dat helemaal met u eens. Maar goed, eh, eh, liever broodjes worden er niet gebakken. Goed. Nou, zo links is deze begroting dus toch niet. Dank u wel, meneer Cohen. Um, in uh, Den Haag staat uh, collega van meneer Cohen klaar... Alexander Pechtold van D66. Goedenavond. Goedenavond. Terwijl ik u nou net hoorde zeggen uh, vanmiddag... dat dit eigenlijk uh, een beetje een linkse begroting is, hè? Hoe vond u dat zo? Nou ja, links, links. Ik, ik, ik, ik merk vooral dat de verkiezingsbeloftes zijn geschonden. De VVD zijn banenkampioenen. Je ziet dat door het beleid van dit kabinet er extra werkloosheid is. En wat misschien nog wel erger is, dat de economische groei bijna volledig stagneert. En dat de lasten ondertussen door het kabinet flink toenemen. Men had voorspeld in de voorjaarsnota dat de lastendruk dit jaar zo'n 1,7 miljard meer zou zijn. Maar het is 3,5 miljard geworden wat de lastendruk. Word. En daarmee uh, is eigenlijk mijn grootste kritiek ook gelijk verwoord. We zijn dus hier in Nederland ongelooflijk die taart maar elke keer aan het verdelen. En dan wordt het over koopkrachtplaatjes met 1,1 procent, 1,3 procent. Terwijl ondertussen in Brussel zaken gebeuren die voor Nederland veel belangrijker zijn. Ja. Want uh, no, toch nog even over dat links. Uh, ik begrijp dat u niet in die, in die termen meer wil spreken. Want dat is allemaal oude politiek. Maar u, u neemt ze toch dat, uh, dat nivelleren kwalijk. Dat gelijk verdelen en die koopkrachtplaatjes. Nee, um, nee. Nou ja, kijk, iedereen gaat erop achteruit. Maar uh, nivelleren koopkrachtplaatjes, waar het mij vooral om gaat... is dat we tegen de huidige generatie mensen zeggen... luister eens... Uh, dadelijk onze kinderen moeten misschien wel een paar stappen terug doen... als wij niet durven een stap op de plaats of opzij te doen. Ja. En dat is hard nodig. Wat er moet gebeuren is dat bijvoorbeeld... kijk, nou vandaag weer naar zo'n zo oeverloze discussie... hij gaat overigens op dit moment weer door over het pensioenakkoord... dat we daar in Nederland twee jaar over praten, geen besluit nemen... in de hoop dat we misschien in 2020 wat gaan doen. Van de Grieken verwachten we in de tussentijd... dat ze in twee weken de pensioenleeftijd verhogen... Nederland zal, om concurrerend te moeten blijven... als open economie, waar 70 cent van iedere euro komt... omdat wij handelen met het buitenland, mm. Nederland zal de grote hervormingen moeten doen. Als je kijkt naar de miljoenennota vandaag... hij wordt vaak genoemd. De analyse, ben ik het mee eens. Een derde gaat over Europa. Dat ja. kan Wilders van Balen. Ik vind het fantastisch. Een eurofiele miljoenennota werd het wel genoemd. Bent u het mee eens? Ja, natuurlijk. En voor een partij als d 60 is dat prachtig. Alleen dan blader je steeds angstvalliger door naar het einde. Dan denk je, en welke maatregelen neemt het kabinet dan? Ja, en dan zie ik alleen uh, uh, broddelwerk... En, en het toenemen van lasten, het, het, het, het toenemen van werkloosheid... het krimpen van de economie. Terwijl op dit moment er groot draagvlak is, denk ik, onder Nederlanders... om te zorgen dat we niet alleen ons helemaal blind staren op die koopkracht... maar dat we zorgen dat de volgende generatie kansen krijgt. Bijvoorbeeld de kans om in onderwijs te investeren... wordt ook dit jaar weer niet genomen. Ja. En, en hoe komt het, denkt u, dat een kabinet waar toch de VVD een flink stempel op drukt... dat soort maatregelen ter bevordering van de economie niet neemt? Nou, uh, ik, ik laat u drie keer raden, maar dat heet Geert Wilders. Dat is overduidelijk. Uh, het kabinet laat zich gijzelen door iemand die in Europa niet thuisgeeft, maar ook bij de belangrijke hervormingen eigenlijk zorgt dat het kabinet zowel in regeer als gedoog akkoord vastzit. Als je de programma's van VVD en CDA daarnaast zou leggen, dan zie je de verschillen. En dat is jammer, want er was veel meer ruimte, en ik denk ook veel meer ruimte op dit moment met al deze cijfers te eisen bij Wilders om te zeggen, luister eens, jij hoeft daar niet mee te doen, dat doet op zoveel vlakken niet. Maar laten we dan zorgen... dat alsjeblieft er een groen pensioenakkoord komt. Laten we zorgen dat de ontslagrecht, de WW-duur... de huizenmarkt, de zorg wordt aangepakt. En als je, alleen al kijk de zorg. Mm -hmm. Daar zit voor volgend jaar weer... Uh, miljarden extra tegenvallers... waarvan zelfs een half miljard niet binnen de begroting daar gedekt wordt... maar de andere begrotingen wordt doorgeschoven. Dat is een rekening die we niet eeuwig kunnen blijven doorschuiven. Nee. Goed, dank u wel, meneer Pechtold. Uh, ik heb begrepen dat daarbij u ook uw collega Slob van de zit. Ja. Hij zit naast me. Zit. Ja. Goedenavond, meneer Slob. Ja. Goedenavond. Doormodderen, vindt u dat ook? Nou, Ik heb wel begrip voor het feit dat het kabinet uh, uh, lastige keuzes moet maken en moet, moet bezuinigen. En dat dat ook niet meevalt. Uh, maar uiteindelijk is natuurlijk de vraag wel van ja, waar ga je dan op bezuinigen? Waar laat je het uh, neervallen? En... Yeah. Ja, dan zie ik helaas toch wel dat er een aantal keuzes worden gemaakt... waar ik me echt vanaf vraag van, is dat nu wijsheid in deze tijd? En is dat ook wel naar de lange termijn de, de kant die we moeten opgaan? Wat, wat vindt u de domme keuzes? Nou, rond de zorg eh, eh, worden er een aantal keuzes gemaakt die eh, hard zullen aankomen. Nu is het onvermijdelijk dat we naar de zorg kijken. Maar als je alleen maar op deze manier wat geld bij elkaar probeert te schrapen... en je durft niet op een echte, structurele manier nu de zorg... bijvoorbeeld de AWBZ naar de toekomst toe eh, te moderniseren... Ja, dan, uh, dan, ja, dan loop je ook eigenlijk weg voor een, voor een opgave... die nu wel op het bordje van het kabinet uh, ligt. Ik zie ook dat sommige bezuinigingen averechts gaan uitwerken. Zo wordt van de uh, mensen gevraagd dat ze een eigen bijdrage gaan leveren voor, uh, voor de GGZ. Mm -hmm. nou, we weten nu al dat de geestelijke gezondheidszorg... dat dat uh, zal betekenen dat een groot deel van de mensen die daar gebruik van maken... dat die de zorg zullen gaan mijden. Dat betekent, daar is ook onderzoek naar gedaan, dat iedere euro die je bezuinigt op, op dit soort zorgaanbod, dat dat betekent dat je het dubbele kwijt bent, maar dan op het terrein van uh, veiligheid en justitie. En dat is uh, heel treurig om dat te moeten constateren, maar het kabinet maakt wel die keuze. Ja, en waar staat u eigenlijk in uh, die, die discussie die u nu een beetje de kop opsteekt? Van is dit nu eigenlijk een, uh, een linkse begroting van een, uh, van een rechtskabinet? Ja, Wat vindt, vindt ik, u van ja. al die koopkrachtplaatjes? Nou, die vind, ik vind dat wel een hele vermakelijke discussie in die zin. Ik heb zelf ook al gezegd van nou, de minister-president heeft toen met dit kabinet bezig was. Dus toen was hij nog geen minister-president, maar gezegd van, dit wordt een kabinet waar rechtse vingers bij af ligt. Nou, je zou nu haast denken van, hier ligt linkse vingers bij af. Maar we hebben net uh, de, de grootste linkse partij in Nederland gehoord, en die denkt daar toch ook weer ietsje anders ja. uh, over. Valt mij wel op dat je ziet dat een, een VVD die zich altijd heeft verzet tegen nivellering, ook nog in de vorige periode, en soms is het echt noodzakelijk dat je aan die knoppen draait om de lagere inkomens toch te beschermen. Mm. Ja, dat die nu nu zelf aan het stuur wil staan, uh, wel uh, driftig op los nivelleren. Dus je zou kunnen zeggen, macht nivelleert. Ja, Maar bent u daar blij mee met het nivelleren? Want volgens meneer Cohen was het natuurlijk weer allemaal op de verkeerde manier lievert. Nee, ik vind, het, ik vind het wel goed dat men uh, op het moment dat dan uh, de eerste koopkrachtplaatjes, want dat zullen het geweest zijn, op de tafel liggen, dat men ja. dan toch wel eens even heel goed kijkt van, uh, hoe werkt dat nou uit? Hoe werkt dat uit voor mensen met een laag inkomen? Hoe werkt dat uit voor een ouder uh, gezin? Al dat soort dingen moet je wel uh, bekijken. En als je dan zegt van, nou, dat is voor die categorie kwetsbare groepen is dat toch wel een hele harde uh, uitkomst. Dat je dan nog wat aan de knoppen gaat draaien, zoals zij dat we noemen... Om, de, om dan de pijn te verzachten. Dat vind ik alleen maar van uh, wijsheid uh, getuigen. Maar ja, de VVD herkennen we hier niet in, want die verzet zich hier altijd tegen. Maar de VVD waren we sowieso al een beetje kwijt. Want ze bezuinigen ook een miljard op Defensie. En dat is toch ook niet echt een, een, een liberaal uh, punt, denk ik. En ik zie ook dat ze bezuinigen op veiligheid. Er uh, wordt wel heel uh, fraai. En daar ben ik ook wel blij mee gezegd... dat er minder papieren romslomp voor agenten is. Mm -hmm. Nou, bravo, want dat verdienen ze ook. Ze moet ook veel meer op straat. Maar de, de, de financiële middelen die naar de grote steden gaan... om daar het veiligheidsbeleid inhoud te geven... wat zo ontzettend belangrijk is, die worden gewoon stopgezet. Nou, meneer, meneer Slob, dank u wel. We kunnen meteen uh, verder om uh, inderdaad te vragen... of het de VVD nu werkelijk in de bol is geslagen. Stef Blok, fractievoorzitter van uh, de VVD Tweede Kamerfractie. U bent dat niet nivelleren. We hebben uh, eerlijk gezegd als VVD bij de verkiezingen... en bij het opstellen van het regeerakkoord... Dat er een grote rekening ligt. Het vorige kabinet heeft rekeningen voor zich uitgeschoven. En die moet een keer betaald worden. En bij het opstellen van de begroting hebben we goed gekeken... dat die rekening zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. Maar waarom? We, want dat was toch helemaal niet des VVD's om dat te doen? Wat een in het verleden. Wat een onzin. Het was toch Joop den Nijl die dat altijd deed. Wat de VVD absoluut niet wil, is dat hard werken bestraft wordt. Dat je echt als doel hebt om eh, mensen die, die harder werken, of die meer risico's nemen met hun bedrijf, om dat geld af te pakken. Die alleenverdiener uh, met, met gezin eventueel, die nu 2,25% in koopkracht op achteruit gaat bijvoorbeeld. U kunt uh, rond de gemiddeld 1,5% kunt u mensen vinden die er uh, niet op achteruit gaan, zelfs op vooruit gaan. Ook mensen die er uh, wat meer op achteruit gaan, dat is onvermijdelijk. Hmm. Altijd, zo precies kan de overheid het ook niet regelen. Maar die klap komt wat, wel in het midden terecht, wat, bij die hardwerkende Nederlander. Wat we juist gedaan hebben, en dat blijkt ook uit die stukken... die vandaag naar buiten zijn gekomen, is dat gemiddeld genomen... Nederlanders met eh, middeninkomens, hogere inkomens, lagere inkomens... allemaal rond die 1,5 procent gemiddeld zitten. Het is altijd een beetje gekunsteld, een hmm. koopkrachtplaatje. Maar op het moment dat je eh, die rekening die daar nou eenmaal licht moet betalen... vind ik het logisch dat je zegt... die verdelen we zo eerlijk mogelijk. En dan nog even die andere punten van slop, Ik bezuinig op defensie en op veiligheid. Wat dit kabinet niet wil is rekeningen doorschuiven. En ik hoor eh, de verschillende partijen nu zeggen... wat ze allemaal niet leuk vinden. Mm -hmm. Wat de taak is van de politicus... is uitleggen wat er wel moet gebeuren. En dat vind ik ook de uitdaging voor de oppositiepartijen nu. Dit kabinet zit er om de problemen op te lossen. maar loopt moeilijke keuzes niet uit de weg. Maar we maken keuzes... Het is dringend noodzakelijk, dat realiseert iedereen zich in Nederland. Vandaag mag de oppositie even kritiek leveren. Ik hoop dat ze de komende dagen ook met ideeën komen hoe we het wel gaan oplossen. Ja. Nou, meneer Pechtold had er een paar, want hij verwijt u dat u de economie niet stimuleert... en dat u de grote hervormingsvragen weer uit de weg gaat. De hypotheekrente aftrekt, eh, AOW, daar komt zelfs 100 miljoen eh, bij bij de AOW. Daar wordt weer niks aan gedaan. Het is doormodderen. Vanavond wordt er gesproken over een pensioenakkoord... waarbij de AOW-leeftijd naar 67 gaat en daarna doorgroeit met levensverwachting. Het zou heel goed zijn wanneer dat lukt, dus daar wordt hard aan gewerkt. Hypotheek en aftrek. Ik weet dat de heer Pechtold wil dat die, al die mensen in Nederland... die met hard werk een eigen huis kunnen betalen... dat die zwaarder belast gaan worden, want dat gaat er gebeuren. Dat is inderdaad geen keuze van de, van de VVD. Nee. Uh, dat, dat andere puntje, het, het wordt door vrienden en vijand, ik heb het meneer Wilders horen zeggen, en uh, meneer Cohen en uh, meneer Pechtold, een eurofiele begroting genoemd. Waar komt dat opeens vandaan? Want ik heb de laatste jaren van de VVD vooral gehoord dat Europa ons te veel geld kost. Wij zijn als handelsland afhankelijk van een open Europese markt en hebben er belang bij dat landen zichzelf niet goedkoop kunnen maken... ...door hun munten te laten devalueren. Tegelijkertijd vinden we als liberalen dat iedere cent belastinggeld zorgvuldig besteed moet worden. Dus daar zijn we in Nederland kritisch op, vandaar deze miljoenennota, en in Europa ook. En we vinden ook dat de overheid klein moet zijn, dat vinden we in Nederland en dat vinden we ook in Europa. Even kort tot slot. Uh, we zitten krap wat Europa betreft. 2,9 procent begrotingstekort. We mogen er drie hebben. Uh, wanneer komen er extra bezuinigingen? Daarvoor hebben we van tevoren afspraken gemaakt bij het regeerakkoord. We hebben gezegd we gaan niet paniekerig bezuinigen als het een beetje tegen zit, zoals nu. Maar wanneer het tekort meer dan 1 procent lager is dan we verwachten... dan gaan we om de tafel zitten om extra maatregelen te nemen. Want we willen niet al die rekeningen doorschuiven naar de toekomst. Thank you, Mr. Block. <laughs> I know what's going on here Ain't no great mystery Y'all lost faith in yourselves As clear as it can be You can whine all you want to Drown in your misery Or you can listen to me Listen to me Let and be happy Don't you ever wear well I'm from Don't let the bastards grind you down Wendy Newman, laugh and be happy. Nou, dat kunnen we wel gebruiken met zo'n miljoenennota. Want, uh, Jaap Koelewijn, goedenavond. Goedenavond. Onze economen van de maand. U bent hoogleraar finance aan de ja. Nijro-universiteit. En u zat vanavond gezellig te dineren. En toen belden wij u en moest u de begroting gaan lezen. Wat was uw indruk? Ik zie eigenlijk heel weinig structurele maatregelen. En ook als je nu de berichtgeving volgt... er wordt veel gesproken over alle drie jaar onderwerpen... Als een paar ton voor de website van het Koninklijk Huis... Uh, <lacht> geen, geen medicijnen meer voor kleine kwaaltjes. Je zult overigens maar zo'n klein kwaaltje hebben, mag ik uit eigen ervaring zeggen. De grote maatschappelijke issues... Ja. arbeidsmarkt, vergrijzing, woningmarkt... worden niet geadresseerd. En dat maakt mij dus erg somber. Want op zichzelf hebben we als Nederland nog steeds een zeer goede economische situatie. Ons groot tekort blijft binnen de grenzen van het hervaardbare. Juist dan zou je moeten zeggen... wij nemen als overheid een aantal maatregelen... die onze economie een perspectief geven op de toekomst. Mm -hmm. Wat we nu doen, is omdat de economische groei een beetje tegenvalt... en de begrotingskort een beetje oploopt, extra bezuinigen. En dat zouden we in de huidige context juist niet moeten doen... om het uh, Paul Tang te spreken van de Partij van de Arbeid. We gaan, terwijl we de wind aan de verkeerde kant van het schip hebben... gaan we nog extra aan de andere kant het schip hangen zodat het nog eens even gaat hangen. Maar die 2,9% waar het begrotingstekort volgend jaar op ja. uitkomt... die dus net onder de Europese norm van 3% zit... zegt die 3% moet je hier niks van aantrekken. Ik moet gewoon even wat meer uitgeven. Op zichzelf, als je ziet dat Nederland nu dat daartegen 1,5-2% rente kan financieren... dat het geld wat internationaal gezien belegd moet worden... Nederland bijna binnenklotst... dan zullen wij als Nederland ons niet zo veel zorgen moeten maken... om ons begrotingstekort... We zullen ons in breder perspectief moeten druk maken om het verlies van koopkracht binnen Europa. Je ziet ook dat overheden in Zuid-Amerika, Zuid-Europa Zuid aan bezuinigheid zijn geslagen. Als iedereen dat tegelijkertijd doet, dan duwen we onszelf in Europa nog dieper de recessie in. Dus ik vind dit een beleid wat voorbij gaat aan het feit, als Geert Wilders het heeft over een eurofi eurofiele begroting, ja. dan denk ik van nou, dan had ik dat heel graag gezien in de vorm van een beleid wat rekening houdt met de Europese context. En dat zie ik in deze begroting niet af. Nee. En u zegt dus eigenlijk, met, uh, met name Alexander Pechtold... dit is, dit is voortmodderen en, en de grote maatregelen worden weer niet genomen. Welke grote maatregelen mist u dan? Wij moeten op termijn iets bedenken voor de woningmarkt. Hm. De hypotheekrenteaftrek zal op termijn afgeschaft moeten worden. Daar drinkt de IMF op aan. Daar ook, uh, de Europese context uh, maakt het uit dat we dat niet vol kunnen houden. We zullen iets moeten doen aan het scheef wonen in woning, woning van woningcorporaties. Of we nou de arbeidsmarkt nog verder moeten flexibiliseren, dat is maar de vraag. Grote thema's zijn voor de komende jaren. Oplopende zorgkosten. Mm -hmm. We vergrijzen. Enerzijds, dat maakt dat we sowieso meer zorgkosten krijgen. Er kan steeds meer. Mm -hmm. En de vraag is, en dat is ook een ethische discussie aan het worden: hoe ver willen wij gaan om mensen die heel veel zorg nodig hebben? Om nog twee of drie maanden te kunnen leven. En dan maak je ongelooflijk heel veel kosten voor mensen om dat voort te zetten. En die discussie vermijden wij met elkaar. Ja. Dan Hef... praat je over een maagzuur, maar daar gaat het niet om. Over de zorg ga ik zo meteen met ja. uh, uh, Rinke van Brink spreken. Nog, nog even tot slot. Die, die discussie over wordt er nou geniveleerd of wordt er uh, nou niet geniveleerd? Uh, is dit nou een links of een rechtsinkomensbeleid? Hebt u daar nog uh, iets uit uh, kunnen? Het gaat, het gaat om een discussie op de vierkante millimeter. <laughs> He, als je nu voorstelt dat volgende aan de aandelenkoers weer gaan stijgen... dan gaan vermogensverhoudingen veranderen. Daarom de huizenprijzen zorgt ook voor grote aanslagen op budgetten van gezinnen. We hebben het hier over de inkomens, wat zorgkosten. Dat is een onderdeel van het totaal financiële plaatje van gezinnen. Een, een, een kleine daling of stijging van de werkloosheid... leidt tot ingrijpende veranderingen in dat opzicht. Het is... Echt weer het millimeter op de vierkante centimeter waar we bezig zijn. Ik ben het eens met Pechtold. Je moet op het grote beeld letten. Wat is de langetermijn vooruitzicht van de Nederlandse economie? En welke maatregelen moeten we nemen om de Nederlandse economie voor te breiden op de komende 10, 15, 20 jaar? Goed. Dat beeld mis ik. Ja, Koelewijn, bedankt. Gaan we door <coughs> inderdaad over die zorg met uh, NOS-zorgredacteur Henk van Brink. Goeie um, Ja, want... ja de, de kosten van de gezondheidszorg, iedereen beaamt het, uh, stijgen de pan uit. Ook nu weer blijkt in deze begroting. Hoe hoog zijn ze en wat is de verwachte stijging? De stijging is een kleine 3 miljard euro. Um, komt uit op 64 miljard. Eigenlijk op 67 miljard, maar er staan ook ruim 3 miljard inkomsten tegenover. Dus uh, eigen bijdragen die worden hoger. Mensen nemen eigen risico's. Dat betekent dus dat er 64 miljard begroot is om uit te geven. Ja. En dat wordt vast meer als eind van het jaar, uh, eind van het volgend jaar, de rekening wordt opgemaakt. Want dat gebeurt altijd. Dat zal dit jaar ook gaan gebeuren. Ja. En wat gaat het kabinet daaraan doen, in grote lijnen? Nou ja, het, het kabinet denkt door. Uh, de marktwerking zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan in die zorg. En door uh, nu zijn 35% van de prijzen van behandelingen... daar kunnen verzekeraars en ziekenhuizen over onderhandelen. Mm. Dat heeft ertoe geleid dat die prijzen inderdaad omlaag zijn gegaan. Maar dat de ziekenhuizen meer van die behandelingen zijn gaan doen... zodat de kosten uiteindelijk gewoon toegenomen zijn. Er wordt nu meer uitgegeven aan knieoperaties, heupoperaties, staaroperaties... dan vroeger toen er een vaste prijs voor stond. Nu is dat vrij onderhandelbaar. Nou, dat uh, systeem gaan we nu bij 7% procent van de behandelingen invoeren. De overheid zegt dat maakt die behandelingen goedkoper en ook de kwaliteit beter. Vast waar, maar daar worden er wel meer van gedaan. Althans, tot nu toe. Of dat volgend jaar ophoudt, is zeer de vraag. Dus dat is nog maar de vraag of dat echt een bezuiniging is. Ik vermoed ja. dat het meer geld gaat kosten. Ja. Wat in ieder geval meer geld gaat kosten aan de burger... is een verhoging van de premie en van de eigen bijdrage. Hoe zit dat in elkaar? De eigen bijdrage gaat met een paar tientjes omhoog. De premie gaat, ja, dat weten we nog niet, want het verschilt per verzekering. De overheid komt met een rekenpremie die geloof ik 11 euro hoger ligt. Maar dat hangt er toch erg vanaf. De ene verzekeraar duikt daaronder. de andere daarboven. Dus dat is voor iedereen echt anders. Maar wat in ieder geval flink omhoog gaat, is het... Inkomensgerelateerde deel van de premie. De ja. werkgever draagt een, een premiedeel af en daar betaalt de werknemer uh, belasting over. Dat is nu 7,5% over 33.000 euro. Dat wordt 7,1%, dat is dus lager, maar dan wel over 50.000 euro. Dus dat, dat kan is... een flinke aanslag op het budget van de individuele burger worden. Van, dat loopt op tot zo'n. Maar dat is wel zo'n maat. nivellerende maatregel, want dat gaat vooral de hogere inkomens dan maken. Uh, ja, uh, niet alleen de hogere inkomens, het gaat hmm. ieder inkomen aan. Ja. En, uh, mensen met 33.000 euro gaan dat, uh, gaan dat ook merken. Ja. Dan gaat die iets omlaag. Het gaat de hogere meerkosten, dat is waar. Ja. Even tot slot, uh, waar we ook veel over horen, is dat stapelen van maatregelen. die vooral bij chronisch zieken dan tot, uh, tot veel hogere kosten uh, zouden ja. leiden. Is dat ook iets wat jij vindt in deze begroting? Ja, dat vind ik inderdaad. De zorgtoeslag gaat omlaag, de premie gaat omhoog. Uh, de huurtoeslag gaat omlaag. Uh, mensen die een tegemoetkoming krijgen omdat ze hoge ziektekosten hebben nu. die gaan daar vanaf een inkomen van 31.000 euro. Uh, gaan ze dat uh, verliezen, vrij snel. Dat ben je vrij snel kwijt. En dat leidt volgens uh, Niebud-berekeningen. kan dat tot zo'n 1000 euro gaan kosten. bij een vrij gemiddeld inkomen van rond de 40.000 euro. Nou, we kunnen het maar niet vrolijk krijgen. Dankjewel, Rinke van der Brink. Het is 5 voor 12. Simpeler dan dit. Ja, kan ik het niet maken? Geen wachtwoorden, geen beveiliging, niks? Bizar natuurlijk. Bram deelde zijn verbazing ook meteen met de andere twitteraars. En dan, om 10 voor 4 stuurt hij De Link de wereld in. Iedereen kan de uit 2012 lezen door een fout van de overheid zelf. Ja, vlak voordat RTL-verslaggever Frits Wester vanmiddag... als eerste de details van de Miljoenen bekend wilde maken... zette een gewone jongen genaamd Bram Talman het hele ding online. Frits Wester, goedenavond. Ja, goedenavond. Dat was balen vanmiddag, of niet? Nou, nee, ik vond het ontzettend leuk. Uh, ik wil het knap, ja, slim. En de, net op het moment dat daar een fout gemaakt werd dat bij dat bedrijf... Uh, dan heeft hij waarschijnlijk ingelogd en had hij alle stukken. Dat is wel grappig, want uh, inderdaad met alle collega's van krant en andere media... Uh, Zitten we achter die spullen aan. Nou ja, wij hadden vandaag de dus inzage in die stukken. We hebben het gelezen, mochten het niet meenemen. Allemaal heel geheimzinnig. Dingen zelf opgeschreven met een collega. En, ja, Dat gingen wij vertellen om vier uur. Zes minuten over vier, ik zat nog in de uitzending bij het Zet... komt een collega met een uh, warme stapel papier uit de printer uh, binnen lachen. We zijn afstapel. online. Ik werd vreselijk gelachen. Ja, maar... uh, dat was nu voor, voor, voor, voor het ministerie voor de mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Maar het was erg grappig. Ja, maar jij zat klaar om uh, dingen bekend te maken. En toen uh, was het opeens all over Twitter. Ja. Dus uh, nee, ja, dat toen een collega van mij, die, die, terwijl ik in de uitzending zag, uh, zat, zag dat ook. En die kwam dus ook met die stapel binnenzetten. En uh, ja, het viel, viel, viel, viel mooi samen, maar uh, echt huldig. Ik, uh, ik vond het een prachtige spreek. Ja, Heb je Bram allemaal al gebeld om een baan aan te ik bieden? Heb hem, uh, ik heb hem uh, in de uitzending meteen uh, aan het telefoon gehad... om hem uh, te laten uitleggen hoe het zat. Want uh, later is er een cameraploeg met een collega van mij naartoe geweest. Maar uh, nee, uh, echt heel goed. Maar uh, volgend jaar weer lukt. Maar uh, ja, je weet het niet. Er worden heel veel fouten gemaakt. Er om de in van sites bij de uit laatste tijd tot dus wie weet. Tot nu toe is die in ieder geval altijd uitgelegd. Dankjewel, ja, Frits okay. Wester. Dit was het oog van deze opmerkelijke donderdagavond. Morgen is er weer een oog, maar dan is er helemaal geen nieuws meer, dan dus op. Maar wel Thijs van der Brink. de Brink. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten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 Het laatste nieuws. Prinsjesdag valt dus vroeg dit jaar. Ja, de miljoenennota ligt op straat. Helemaal in zijn geheel? In zijn geheel. Wat verdorie. Dat betreur ik. Ja, hoogst ongelukkig lijkt me. Ja, dat is buitengewoon teleurstellend. Nou ja, je, je gelooft je ja. over niet. Ik heb 2010 naar 2011 veranderd. En die persoon dacht, hé, hey, dat is interessant. Geen wachtwoord, geen beveiliging, helemaal niks. Klik erop en je hebt de miljoenennota. Het dus gaat wel een, uh, een hele dag wachten. Maar Nederland en de wereld vergaan natuurlijk niet. Het is natuurlijk echt een wanvertoning dat dit zomaar op internet uh, verkrijgbaar is. Ik heb geen ik heb een idee waarom en ik vind het dom. Radio 1: het nieuws van alle kanten.